Ajax gaat onderzoek doen naar de supportersrellen van gistermiddag in Milaan. Supporters van Ajax raakten slaags met Italiaanse demonstranten van de Forconi-beweging. Ze protesteerden vreedzaam tegen hoge brandstofprijzen en belastingen. Vlak voor de wedstrijd waren Ajax-supporters bij het San Siro-stadion ook betrokken bij ongeregeldheden met fans van AC Milan. Enkele Ajax-supporters werden neergestoken. Drie van hen liggen nog in het ziekenhuis. Israël heeft de Nederlandse ambassadeur ontboden. Israël vindt dat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... een boycot-sfeer tegen Israël aanwakkert. Het Nederlandse waterbedrijf Vitens wil geen zaken meer doen... met de Israëlische branche, want omdat hij ook opereert in de bezette Palestijnse gebieden. De Oekraïense president Janukovic heeft nog altijd de intentie... om een handels- en associatieakkoord met de Europese Unie te tekenen. Dat zei EU-buitenlandcoördinator Ashton... na een gesprek met Janukovic in Kiev. Oekraïne is al weken het toneel van felle protesten. Pro-Europese betogers zijn er kwaad over dat Janukovic onder druk van Moskou... op het laatste moment een akkoord over nauwere samenwerking met de EU weigerde te tekenen. Het wordt voor flexwerkers mogelijk eenvoudiger om een huis te kopen. In januari begint een proef waarbij werkenden met een tijdelijk contract een hypotheek kunnen krijgen. Bij de proef opviel een hypotheken uit zijn bureau Randstad en Vereniging Eigen Huis samen...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 naar ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, ja, het schiet alweer op, hè? 12 december vandaag. Goedemiddag, uh, Zandvoort. En goedemiddag wijde de omgeving van Zandvoort en goedemiddag, wereld. Goedemiddag, wereld. Hier zijn we dan weer. Zie je, Donderdag aflevering straks met uh, lekkere recept. Hoofdgerecht gaan we vandaag doen. Ja, hoofdgerecht voor uw uh, betaalbare kerstmaaltijd, zou ik maar zeggen. Ja, dat heeft ze mooi uitgezocht door die Angela. Die komt straks. En uh, verder. Uh, wat hebben we verder nog eigenlijk? Oh ja. Het weer straks om half één, natuurlijk. Vijf minuten van Angela. En natuurlijk hebben wij ook veel muziek, ja. En we gaan nu nog het een en ander uh, bijpraten. We lopen hard naar het einde toe. Althans, wat dit jaar betreft. Joehoe. Ja, volgende week woensdag is de laatste van Lunch. Althans, uh, live. Want dan gaan wij even... Uh, uh, in, in de treit zoals dat heet. En dan komen we in het nieuwe jaar weer uh, keihard terug hoor. Uh, uh, uh. Dus met nieuwe ideeën wat iets meer zijn. En eh. Hé, nou toch wel weer. Oh, wou zeggen. Rare dingen gaan doen hoor. Um, ja, ik, wil, ik kijk en ik zie ineens een beeldscherm nog staan. Dat kan, dat kan allemaal niet natuurlijk. Nou, goedemiddag dames en heren. Um, u heeft nog vier dagen om te stemmen op de top 20 van de vinyljaren. U heeft nog vier dagen. Ja, ja. Aanstaande zondag. Dan sluit alles om 12 uur s'nachts. En dan gaan we twee dagen hard zitten rekenen en zo. Onzin natuurlijk, want we weten al lang hoe het gaat worden zo'n beetje. Het begint zich al aardig af te tekenen natuurlijk. De computer doet het werk, hè. dat is mooi. We gaan aardig zien hoe het gaat worden. Dus alleen dit nummer één om de nummer één plaats is nog wel een beetje strijd. Ja, daar is nog wel een beetje strijd om. Dat vind ik wel leuk. Eén ding is zeker, het wordt niet de Bohemian Rhapsody. <lacht> dat is zeker... Er zijn een aantal kandidaten die, uh, die, uh, die aanspraak maken op die eerste plaats. Maar het, uh, poeh, het wordt wel spannend. Hangt er vanaf hoe u nog gaat stemmen de komende vier dagen. Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Tenminste, ja, belangrijk. gaan we nu weer lekker muziek draaien en leuke platen draaien en alles wat iets meer zijn, want we hebben heel veel mooie dingen voor u vandaag weer. Uh, kerst, een paar mooie interessante kerstplaten en natuurlijk veel oud en veel nieuw. Het is verder Freddy Aquilar met. Heet u dat ook weer. Oh. Ka sa ito, ng silangka samundong ito, na kingtuwa nang magulang mo, at ang kamay nilang yung dilaw. At na nanay at tatay mo, di ang gagawin. Naustan pati pagtu. Sa dibdib ko kuyat ang iyong nanay, sa tuwang na is nimoy maging malaya, di man sila payag ng magago. Kay kau ngay biglang na naging matigas ang iyong ulo at ang payo nilay sinuway mo. Imo man dang ik ben een kandelang. Ik ben een kandelang. Ik ben een wat anglandas moi na ligou, die kou ei na lolo, sama-sama bisyo. Atang unang muni lapitan ang yung inang lumulua at ang tanong anak, pa't ka nagkaganyan. Atang ang iyong mga matay. Lumulong buha nang timo na papatsin. O si siyo sa isip mo, alam mo ng 'di nagkamali. O si sa isip mo, alam mo Ja, sianksa Agwilar, en dat we dat het heette uh, Amak, zo heette het, ja Amak. Ja, dan bent u daar ook weer van op de hoogte. Goed, Aguilar dus, en Amak. Uh, en dit is een van de eerste hits van de Eagles. Dit is een van de eerste hits van de Eagles, zou ik zeggen. We het Take It Easy. hits en dat nummer dat heette dus... Uh, take it easy. Doe het rustig aan. Uh, maak je niet druk. Uh, het is mooi weer buiten en het blijft ook mooi weer buiten. Zeker als we hier in het westen zitten. Maar dat hoort u straks om half één allemaal. En, uh, wat er dan gaat gebeuren. Ja. Straks om half één doet ze het weer. Voor. Ze doet het weer. Jawel. Ahem. Cindy Lauper. True Colors. True Colors natuurlijk, niet, dat moet u niet zeggen. Dit was Time After Time. Ja. Gaat die True Colors zeggen? Gek. Lachelijk. Time After Time. Lachelijk gewoon. Nou, een foute titel. Wie doet dat nou? Oké, okay, nou, Time After Time dus. Uh, dat was Cindy Loper, Dat klopte wel. Ja, dat klopte wel. Goed, het is bijna kerst. Uh, ja, ik persoonlijk heb er helemaal niks mee. Maar oké, okay, dat is voor iedereen natuurlijk anders om een beetje in het sfeertje te blijven, dames en heren... gaan we gewoon natuurlijk af en toe wel even een kerstplaatje draaien... want uh, dat is wel leuk. Er zijn, maar, maar lang niet alles hoor, want er is zoveel... ja, laten maar zeggen... zoveel rommel op de markt, alles hetzelfde. En, uh, ik probeer een beetje die eruit uh, er, uh, te pikken... Die, die een beetje opvallen. Die, die wil apart zijn, vind ik. Um, en dan is dit er een van. Ja, Nikke Simon. Ja, die hebben een, een nieuwe... en die heet The Best Time of the Year. Dat is een heel mooi liedje. En het swingt dus een trend. Goeie, ik ben erachter. Je Santa zou ik op de kop, ik schrikde Christmas to remember zou soon start te Snow was falling down, en de treetops turning white. And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 Ik het niet meer hoor. Het swingt als een trein. Geweldig orkest erachter. En het is gewoon een lekker liedje. En dat kunnen ze dus ook, die twee. Het zijn gewoon multitalenten. Die jongens kunnen echt heel veel. Geweldig vind ik het. Best time of the year van Nick en Simon. Jawel. Dit is heel iets anders jongens hoor. Genesis. Die gewoon maar eens toegeven dat ze niet kunnen dansen als je je de videoclip nog een beetje herinnert die erbij zat, dan kun je je dat ook wel voorstellen. I can dance. Ja, nou, dat is geweldig. Het was een geweldige videoclip, zat daar ook bij. Uh, kan ik mij nog uh, herinneren van uh, Genesis Phil Collins en uh, zijn maten. En dat, dat heet I Can't Dance. Nou, dat kan ik ook niet. Dus dat komt goed uit dan dat ik dat niet kan. Dus uh, oh, dat is al prachtig natuurlijk. Ja, dit is helemaal anders hoor dit. Dat is eentje uit de top 2000 van 2003. Tien jaar geleden. Tien jaar geleden. That, Dave D, Dozy Beaky, Mick and Titch, The, letter, the Legend of Xanadu. Biki, Mick en Titch. Onuitspreekbare naam, zo wat in de ja, je deed het maar, hè? Dave, D, Dozy, Biki, Mick en Titch. Zo heette deze vijfmansband. En die hadden grote hits in de jaren zestig. Heel grote hits zelfs. En dit was er van. The Legend of Ja, Eh. Ja. Ik, ik zou nu het weer moeten doen, maar... Nee, de stoel is nog leeg. Er is nog wat koffie zitten, denk ik. Dus dat komt, er zo, dat komt er zo aan. Dan gaan we eerst maar wat anders doen. Ja, ik weet het wel. Dan gaan we eerst maar wat anders doen. Paul McCartney. En nu met het uitkwam in december 1984... toen dacht iedereen dat het een kerstplaat was... Daar twijfel ik toch aan. Maar goed, het is wel mooi. Once upon a long ago. Picking up scales and broken cords. Puppy dog tails in the house of lords. Tell me, darling. What can it mean? Making up moons in a minor key. What are those tunes got do with me? Tell me, darling. What have you been? Ik kan, uh, kan me nog goed herinneren dat hij er toen was. Toen was hij bij uh, Wessel van Diepen in, uh, in Countdown Café of zo. Ja, dat kan ik mij nog heel goed herinneren dat dat zo was. Jawel. Blijft een mooi liedje. Het blijft een mooi liedje, want... Westkust Ja, ook vandaag schijnt de zon weer onafgebroken. De zuid- tot zuidwestelijke wind is matig en aan zee is soms vrij krachtig. De temperatuur is wat lager, gemiddeld 5 graden. Vanavond en komende nacht zijn er naast flinke opklaringen ook enkele wolkenvelden. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wind komt de temperatuur uit uh, op... Net of net iets onder het vriespunt. Morgen zijn er flinke perioden met zon en het blijft nog altijd droog. De zuidelijke wind is meest matig. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 3 en de 5 graden. Vrijdagavond neemt geleidelijk de bewolking toe... en in de nacht na zaterdag kan er wat lichte regen vallen. De west- tot zuidwestelijke wind uh, is nog steeds matig... en de temperatuur daalt naar een graad of 4 EFN, Westkust, weerbericht. Moet ik op herhalen, he? <laughs> We hebben in ieder geval drie van de... Vier Beatles hebben een... Uh... Een kerstplaat gemaakt. Van Ringo weet ik het eigenlijk niet. Of die, de, of die ook een kerstplaat gemaakt wordt. Dat zal bijna wel. Maar dat weet ik echt niet. Dat kan ik u niet vertellen. Maar George heeft het wel gedaan. George Harrison dus. En uh, dat nummer dat heet Ding Dong Ding Dong. En Paul McCartney heeft er natuurlijk diverse gemaakt. We all stand together. Once upon a long ago wordt ook gezien als een kerstplaat. En natuurlijk Wonderful Christmas time. En dan natuurlijk de, uh, grote, de allergrootste van John Lennon. En uh, dat, dat heette dus inderdaad. Uh, uh, happy Christmas War is over. Straks om kwart voor één, dames en heren. Oh, dat is ook na de volgende plaat alweer. Dan uh, krijgt u weer een kerstrecept. En dit, uh, volgens mij zijn we vandaag aan het hoofdgerecht toe. Ik weet niet zeker, maar volgens mij wel. Uh, dat hoort u dan straks. Eerst deze. Dit is de nieuwe van U2. En de nummer dat heet Ordinary Love. Staat alweer in de mega top 50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 The sea throws rocks together, but time leaves us polished. Up. Elkaar, hè, de gasten. Hebben we toch weer een prachtige nieuwe plaat gemaakt. Uh, U2 en dat heet The Ordinary Love. En het zijn absoluut geen absolute beginners hoor. Maar nee, die zit doen al een tijdje mee die jongens. Dit is David Bowie. Absolute beginners. Je naartere Absolutely same as long as we're together, the risk can go to hell. iets of zo. En ik kan... nou, maar dat heet Absolute Beginners. Ja, het wordt hoog tijd voor het recept, jongens. Als redden we het niet eens voor het nieuws. Oh. Hey. We gaan vandaag toch een hoofdgerecht doen of een toetje? Wat hebben we nou vandaag? Nee, een hoofdgerecht. Een hoofdgerecht. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Volgende week woensdag doen we een toetje. Want volgende week donderdag zijn we er niet meer. Nee. Nee, want dan uh, heb ik een hele belangrijke dag in mijn leven. Ja, ja. Dan gaan wij naar het stadhuis, namelijk. Ja. <laughs> ja. Maar, uh, ja, dus dat, uh, het toetje dat krijgt u volgende week woensdag, dames en heren. In uh, CFM Lunch. Maar nu? Gaan we het hoofdrecht doen vandaag? Nou, helemaal niet, hoor. Nee, nee, nee. Zo erg is het niet. Dat was wel leuk hoor, nou, je allerlei verwarrende berichten dat ik gezegd heb dat we naar het stadhuis gaan. Denkt iedereen dat we gaan trouwen? <lacht> ja. ja. <totstuk> <totstuk> <totstuk> Niet. <totstuk> de Kok van de week met een recept dat we thuis gaan maken deze week. Ja, ja en uh, Ruud zei het al. We gaan het hoofdgerecht maken. En. Uh, dat is een uh, gerecht voor vier personen. En de totale kosten zijn 15 euro. En dat is 3,75 euro per persoon. En we gaan maken varkensfiletlapjes met uh, romige champignonsaus. En uh, daarvoor heeft u nodig: vier varkensfiletlapjes, 350 milliliter bouillon, 250 gram gesneden champignons, één gesnipperde ui een bakje kruidenkaas, vers gehakte Italiaanse kruiden... vijf eetlepels olijfolie, een halve citroen... één zakje rucola, ongeveer 200 gram... en zout en peper. En de bereiding gaat als volgt. Verhit twee eetlepels olijfolie en fruit hierin de ui licht aan. Voeg daar de champignons aan toe en laat deze even meefruiten. Blus af met de bouillon en voeg roerend de kruidenkaas in de gehakte kruiden toe. Laat dit een minuut of vijf zachtjes doorkoken. Voeg ze uit peper en zout naar smaak toe. Kook intussen de tagliatelle beetgaar volgens de aanwijzing op de verpakking. Bestrooi de filetlapjes licht met zout en peper en bak ze lichtbruin en gaar in twee eetlepels olijfolie. Verdeel de rucola over vier borden en besprinkel met een beetje olijfolie en wat citroensap. Leg hierop de uitgelekte tagliatelle en vervolgens het filetlapje. Tot slot twee sauslepels champignonsaus op ieder filetlapje. Geef de rest van de saus er apart bij. En voor een extra beet uh, uh, uh, bij de rucola is het heel erg lekker om wat geroosterde pijnboompitten toe te voegen. En uh, dit gerecht is heel erg lekker met een gekoelde chardonnay of een uh, lekker rozeetje. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ik denk dat ik al weet hoe mijn kerstentijd Ja, Ja. Nou ja, je lekker eten voor weinig. Dan hoef je geen honderd euro's in een restaurant aan te geven. Nee, echt niet. Nee, dat is helemaal nee. niet nodig. Je kan gewoon lekker, uh, lekker voor weinig. Nee, thuis gezellig. Als je dit uh, kerstdiner, en dat, uh, dan reken ik even een toetje er al bij... Uh, wat, ik, wat ik volgende week uh, ga uh, uh, vertellen. Uh, het hele kerstdiner in totaal kost 25 euro. En dat is inclusief wijnen en dergelijke. Is dat per persoon? Nee, in z'n totaal, voor vier ah, personen. Voor vier personen 25, 25 euro. 25 euro. Nou, dat is toch mooi als je het van een laag budget moet doen. Als je het van een klein budgetje moet doen... is dit natuurlijk gewoon dan een fantastische diner. Dan manier. heb je een heerlijk kerstdiner. Ja. En het gaat uiteindelijk om uh, gezellig met z'n allen samen Eten. zijn. Ja. Toch? Ja, zo is dat. Oké, okay, nou, dan weten we dat ook weer. Maar even een Franse platte.